Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat veel te langzaam met de booster prikken, dat vinden de partijen in de Tweede Kamer. We zijn te laat begonnen, zeggen meerdere Kamerleden. We zien nu gewoon dat het te lang duurt om kwetsbare, uh, maar ook ouderen nu snel uh, te prikken. Dat gaat echt nog maanden duren op deze manier en dat kan niet. Dus is iedere keer opnieuw hetzelfde bij Hugo de jongen. Hij is de laatste, hij komt dat allemaal smoesen. Ja, dat is een beetje een soort, soort Groundhog Day gevoel. Hè? Van... We gaan vaccineren en Nederland begint als laatste. Het RIVM zegt dat er tot nu toe niet meer dan 82.000 boosters zijn gegeven. Nederland bungelt daarmee onderaan vergeleken met andere Europese landen. Demissionair minister Hugo de Jonge vindt juist dat het allemaal prima gaat. Hij heeft er vertrouwen in dat een grote groep 60-plussers voor eind dit jaar een booster heeft gehad. In Den Haag zijn drie kinderen tussen de 14 en 16 jaar aangehouden voor het gooien van een stoeptegel door de ruit van een rijdende auto. De tegel ging door de voorruit van een auto die onder een fietsbrug reed. De tegel miste de bestuurster op een haar na en de auto raakte zwaar beschadigd. Bij Forum voor Democratie denkt niet iedereen hetzelfde over vaccineren. Partijleider Thierry Baudet roept iedereen al een tijdje op om geen coronavaccin te nemen. Maar de fractievoorzitter van Forum in de Eerste Kamer, Paul Fremtrop, heeft zich heel bewust wel laten vaccineren. Bleek in een debat. Je bent u zelf gevaccineerd. Uh, nou, het is een interessante, niet, uh, niet politieke vraag. ik wil hem graag beantwoorden, maar ja, ik wil hem graag Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen, Mede gezien mijn, uh, mijn gewicht, kan ik erbij zeggen, ja. Frentrop had ook nog wel een advies. Luister niet naar politici voor medische adviezen. Kijk, we hebben bij d 60 hebben we een erkend ja, medicus uh, hier als woordvoerder, maar voor de rest zou ik uh, het afraden om medische adviezen te volgen van welke partijleider dan ook. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Het wordt vannacht niet kouder dan 8 graden. Morgen kan het zelfs een beetje stormen aan zee. Veel regen, wind en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt de meer drie kilometer met een kwartiertje oponthoud. Een kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor vielen tussen knooppunt de Raasdorp en Beverwijk-Oost. Vier kilometer met twintig minuten vertraging. En dan verder nog de nasleep van de problemen op de A44 eerder vanmiddag. De A44 is overigens weer vrijgegeven in beide richtingen bij de Kaagbrug. De problemen zijn verholpen. Maar nog wel uh, vielen op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Bij Hillegom drie kilometer...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 ...terug bij het uh, tweede uur van ZFM Jazz... ...vanuit Zandvoort en vanuit uh, Spanje met uh, Jaap Vundenkotter. -Kotter. Um, ik uh, open het uh, tweede uur met het Paradox Jazz Orkest... Uh, onder leiding van uh, Jesper, uh, Jasper Staps, moet ik zeggen, de arrangeur, diri dirigent en uh, saxofonist. Uh, hij stond uh, onlangs ook nog in de krocht, volgens mij in oktober. Uh, maar hij heeft nu een uh, soort van big band samengesteld, samen met uh, <coughs> Theus Nobel, de trompetist. Van muzikanten die eigenlijk uh, vaak optreden op dat podium, uh, Paradox, in, uh, in, uh, in Tilburg. En uh, zij hebben zich verdiept in de muziek van de legendarische Skymasters. En daar hoorde je het nummertje uh, Sam Bita van. Van dus het Paradox Jazz Orchestra. Uh, Jaap, terug naar jou. Ik heb al klaarstaan een hele mooie live opname uit 1985 vanuit de Blue Note in New York. Uh, het trio van de onvolprezen bassist Ray Brown. Het komt van de CD The Red Hot Ray Brown Trio... met uiteraard Ray Brown op bas. Gene Harris, een van mijn favoriete pianisten op piano. En Mickey Roker op drums. We gaan even swingen met Have You Met Miss Jones. regent veel vandaag en ook gisteren. Uh, Jaap, in Spanje zit er geloof ik droogjes bij en warm bij, of niet Jaap? Ja, heerlijk. De zon schijnt hier. Het is nog ochtend, dus het is wel nog een klein beetje fris. Maar uh, strak blauwe lucht, heerlijke zon. Dus, uh, en wie ja. hoorden we daar net uh, zingen? Uh, we hoorden Diane Shure, uh, Een opname uit 1988 uh, van de CD Talking About You. En iedereen herkende dit nummer natuurlijk, Crimey River. Ze werden geleid op Fender Roadster, Richard Teen. Steve Kahn op gitaar, Willie op bass en Steve Gadd op drums. Mooie stem altijd en ik vond een mooie interpretatie van dit nummer, ja. Crimey River. Ik deed me een beetje denken aan Randy Crawford qua vlieg, Ja, Ja, exact. <coughs> Um, ja, dan gaan we door naar uh, heel iets anders. Um, uh, dat Frankrijk geen uh, levendige jazz, zou, uh, jazz scene zou hebben... is in mijn uh, optiek een, een beetje een misvatting. Ik draaide in mijn uitzending al eens uh, zangeres als uh, Cyril, Emme, Camille, Berto, pianist als uh, Baptiste Trotignon... Florian Pelletier en onlangs nog Fabian marie en de Vintage Orchestra. Maar dan uh, heb ik het nog niet eens over de gebroeders Belmondo. En die heb ik nu klaarstaan. Lionel, Lionel, de saxofonist en Stefan de trompetist. Die net een nieuwe CD hebben uitgebracht. Via het zogenaamde Belmondo Quintet. En het nummertje heet Song for Dead van het album. Net uitgekomen dus. Brotherhood is echt een aanrader. Belmondo Quintet. De lyrische klanken van de vlugel en de bugel van Ak van Rooyen uh, Nem een Talvez heet het de nummer. En dat is te vinden op het album van dat uh, Paradox Jazz Orchestra. Wat ik dus aan het uh, begin van de tweede uur al draaide. Dat heet uh, Remembering uh, the Masters dat album. En het feit dat uh, uh, Ak van Rooyen daarop meedoet op een nummer... is al een extra reden, denk ik, om dat album aan te schaffen. Jaap... Ja, ik heb uh, nu klaarstaan een uh, wel heel beroemd muzikus. We hebben het over André Previn. Uh, er zijn een aantal muzici, Winter Marsalis is er ook, een voorbeeld voor, van die zich zowel in de jazz als in de klassieke muziek bewegen. André Previn, een uh, Joodse vluchteling, gevlucht met zijn familie voor het Hitler-regime uh, vanuit Berlijn naar de Verenigde Staten. Uh, begon daar eigenlijk zijn jazzcarrière. En eind 60 e jaren uh, ging hij richting klassiek. Hij werd uh, eind 60 e jaren uh, dir uh, dirigent van het London Symphony Orchestra. Hij heeft heel lang uh, alleen klassiek uh, gespeeld en uitgebracht uh, als dirigent. Maar in de 80- en 90 e jaren kwam hij af en toe ook weer terug met uitstapjes naar de jazz. Met mensen als Elefant Gerald en Joe Paz en Ray Brown. En uh, uh, hij overleed 89 jaar uh, op uh, 28 februari 2019. Nou, wij gaan even terug naar zijn uh, eerste uh, gedeelte van zijn jazzcarrière. We hebben het over 1962, waar hij speelt samen met Herb Ellis op gitaar. Ray Brown, daar is hij weer op bas. En Shelly Mann, die ook al als Simon in het eerste uur te horen was. Uh, van de CD Andre Previn: For to Go. Luisteren we naar Don't Sing Alone. Ook een van uh, mijn favorites. Uh, hier in een hele uh, intieme setting... <coughs> Bill Evans, piano en Tony Bennett... die onlangs 90 werd. En ik las dat hij opgehouden is met optreden... omdat hij uh, beginnend Alzheimer heeft. Uh, triest voor iemand met zo'n fantastische carrière... dat het zo weer moet eindigen. Uh, maar goed, dit is een uh, opname uit 1975... Uh, in de Fantasy Studios opgenomen in Berkeley, California. En uh, uh, het heet dan ook het album toepasselijk: De Tony Bennett Bill Evans album. We gaan luisteren naar Waltz voor Debbie. In her own sweet world. Populated by dolls and clowns And a prince and a big purple bear Lives my favorite girl Unaware of the worried frowns That we weary grown-ups all wear Songs that are spun of gold Somewhere in her own little head One day all too soon She'll grow up and she'll leave a doll's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 Waltz for Debbie van Tony Bennett en op piano natuurlijk Bill Evans... brengt ons bij een andere vocalist, vocaliste... Uh, die nog volledig in de kracht van haar leven zit, Legacy. Um, ja or, van origine eigenlijk meer een R&B... een neo-soul zangeres. Uh, maar ze waagt zich ook... Uh, ja, meer aan uh, jazzy dingen. En ze heeft de plaat gemaakt... ik draaide daar al iets van in september. Ik vind het zelf een erg goede plaat. Uh, waarbij ze ondersteund wordt... door het Metropool uh, Orkest. En uh, in het volgende nummer... wordt ze ook nog begeleid door drie andere zangeressen. Liz Wright, Alice Smith en Lisa... Well, Liza Fisher, die ken je misschien wel... van de Rolling Stones... Uh, Waarbij ze een veelbesproken song van Nina Simone uh, in, uh, opnieuw onder handen nemen for Women. Een lied dat uh, aan de hand van vier, portret, voor, vier portretten van vrouwen. Uh, ja, eigenlijk sociale ongelijkheid, uh, discriminatie, et cetera. aan de kaak poogde te stellen. Uh, dus met een glansrol voor het Metropoolorkest Legacy for Women. Strong enough to take the pain Inflicted again and again What do they call me? My name is Aunt Sarah My name is Aunt Sarah Yes ons ook onlangs te ontvallen. was wel een bijzondere gitariste... met een bijzonder verhaal. Ik heb het wel eens eerder verteld... geloof ik. Hij kreeg op het hoogtepunt van zijn... loopbaan een hersenbloeding. En wist eigenlijk niet meer hoe hij gitaar moest spelen. Hij moest alles weer opnieuw aanleren. Uh, dus zichzelf bestuderen. En dat lukte hem. En tot uh, kort voor zijn dood... heeft hij muziek blijven maken. Dit was het nummertje... Send in the Clowns natuurlijk. Uh, uh, uit de jaren 70. Over gitaristen... gesproken Jaap. Ja, en... Uh... ...over Sent in the Clowns gesproken... ...gecomponeerd door Steven Sondheim. Ja. Ik hoorde net vanochtend bij Sjaak Leutels om 9 uur... ...dat die ook alweer overleed. Ja, juist, dat is, ja. de, de, de componist van onder andere... ...of de schrijver van de songs onder andere van West Side Story. Ja, juist. Ja. Uh, ik heb ook wat gitaar te lijn staan. In dit geval een uh, Nederlands ensemble. Het Martijn van Itterson Kwartet. We hebben ze ook vaak in uh, Theater de Kocht gezien hier in Zandvoort. Met Martijn op gitaar. Uh, de bekende pianist Karel Boulet. Dit keer op Fender Rhodes. Frans van Geest, bassist. En Martijn Vink op drums. Van de CD Swarms luisteren we naar Chocolate Sprinkles. Oftewel Hagelslag piano plays tegen het einde van het programma. We hebben gestrooid met muzikaal snoepgoed. Vanuit Nederland en uh, vanuit Spanje. Met uh, medewerking van Jaap daar. Um, uh, ik zal de, uh, de playlist uh, op mijn uh, blog weer zetten. Uh, je kunt het programma trouwens ook op dinsdagavond... Uh, meestal uh, terugluisteren van 8 tot 10. En zodra de uh, link uh, uh, beschikbaar is... om het programma ook uh, terug te luisteren via Archive Plus org, dan zet ik die ook op mijn... Uh, Website en met een link naar de Facebookpagina van de ZWM Jess. Jaap. Ja, het was weer uh, gezellig om samen een uh, programma te presenteren. Ik heb ervan genoten. We gaan dadelijk uh, even lekker naar buiten, een lunchje in de zon doen. Uh, dat zijn de voordelen van als je hier zit. <laughs> ja, ik wens je alvast een <laughs> uh, uh, prettige feestdagen, Maar je moet uh, Sint dan wel missen, want die zit hier natuurlijk. Die zit hier, dat is even afzien. Maar. Uh, ik denk dat we daar overheen komen. Oké. Okay. Uh, nou, uh, dank voor het luisteren, alle luisteraars. Zowel hier in Spanje als in uh, Nederland. En uh, we horen elkaar vast weer. Uh in het nieuwe jaar, wanneer we terug in Nederland zijn... weer vanuit de studio in Zandvoort. En jij bedankt, Edward, voor de medewerking in de studio. Ja, het was erg, erg leuk. Ik hoop dat de luisteraars ook van genoten hebben. We gaan eruit met een uh, vrolijke noot. Een van de drijvende krachten achter de Braziliaanse muziek... van de afgelopen decennia. Antonio Adolfo, de pianist, arrangeur, componist... die heeft gewerkt met alle grootte van de Braziliaanse jazz... maar die maakt ook zelf uh, fraaie platen... En daar draai ik een nummertje van uh, Partidi, Partido Samba Funk, Antonio Aldovo en zijn orkest. Tabé, tot de volgende keer. Blijf luisteren naar ZFM en vooral naar ZFM Jazz. Tabé.